Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland blijven protesten ontstaan tegen de mobilisatie. President Poetin wil honderdduizenden mannen de oorlog in Oekraïne insturen. Daar is hier en daar verzet tegen. Correspondent Iris de Graaf vertelt hoe de regering probeert om alles weer rustig te krijgen. De staatsmedia probeert vandaag de bevolking gerust te stellen. Ja, zeggen ze, er zijn fouten gemaakt bij deze mobilisatie. Er zijn mannen opgeroepen zonder militaire ervaring. Maar dat noemen ze administratieve fouten. En ze geven de lokale wervingsbureaus de schuld. En ze zeggen dat deze mannen zo snel mogelijk terug naar huis kunnen en dat het echt om een gedeeltelijke mobilisatie gaat. Maar het is nog maar de vraag of mensen dat geloven. Een groot gedeelte in elk geval niet, gezien de onrust en de chaos. In tientallen plaatsen gaan mensen de straat op. Dat gebeurt in steden als Moskou en Sint-Petersburg, maar ook in uithoeken van het land, zoals Dagestan en Oost-Siberië. Op Cuba hebben mensen in een referendum voor het homohuwelijk gestemd. Kubanen konden stemmen voor een heel pakket nieuwe wetten, waaronder ook het recht voor LHBTI'ers om een kind te adopteren. Zo'n twee derde van de mensen heeft voorgestemd. Dat is wel een dingetje, want op Cuba werden homoseksuelen jarenlang vervolgd. En bierbrouwer Brand maakte vanochtend bekend dat ze stoppen met het brouwen van Pils in Limburg. De biertjes komen straks uit de Heinekenbrouwerijen. Gevoelig punt voor sommige Limburgers. Cafébaas Ingrid uit Valkenburg wil straks geen brand meer op de kaart. Als je alleen al naar de reclamespot kijkt op tv... Dan heb je een bepaalde beleving, uh, dat heuvelland, mensen bij elkaar gezellig. Het water hè, wat gebruikt wordt om het bier te maken is allemaal Limburgs. En het gaat nu allemaal weg, dus ik ga echt voor ander bier. Ik ga echt kijken wat, uh, wat de keuzes zijn. En dan zit ik door echt te denken aan Alfa, echt ook een Limburgs uh, gebrouwen bier. Of misschien Gulpener. En met het verdwijnen van de brouwerij verdwijnen er in Zuid-Limburg ook bijna 50 banen. Die mensen mogen wel bij de brouwer blijven werken, maar niet meer in die oude brouwerij.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 A heartbreaker oh. always talking like a king dat album, die uh, is toch echt wel een beetje in deze tijd, hoor. Die kan uh, moeiteloos in deze tijd uh, wel passen. Van de Cosmic Car Carnival, uh, Change the World or Go Home. Nou, dat uh, verklaart dan een hoop. En The Kingmaker is dan toch wel het, uh, het hele verhaal wat is ook wel een beetje actueel. Als we een beetje naar de, uh, ja, naar de wereld kijken met uh, een wisseling van de wacht bij het Koningshuis in Engeland. Maar goed, uh, welkom bij deze Alternative FM, de Cosmic Carnival dus. Met uh, dat uh, album Change the World or Go Home uit 2012. Dat is ook ongeveer tien jaar geleden. Dat was het eerste album wat ze uitbrachten. Uh, daarna volgden er nog twee. Maar uh, toen stokte het. Uh, want er was iemand die vond het heel erg leuk. om de groep uh, op te laten treden bij een theatertournee. Om een aantal nummers van Fleetwood Mac ten gehoore te laten. Uh, uh, ja te laten zien en te laten horen. Maar uiteindelijk uh, is dat uh, toch... Uh, op een gegeven moment een beetje... in de vergetelheid uh, geraakt. Ja, dus uh, is het eigenlijk het wachten tot... nieuw materiaal. En dat wil maar niet... komen bij de Cosmo Carnaval. Komen uit Rotterdam... overigens. Uh, vanavond... iets uh, met een linkje met Rotterdam. En dat heeft uh, te maken met Flora. Want die komt... Uh, die heeft volgens mij ook een... geschiedenis uh, liggen... als het gaat om de opleiding. En dat is de Codarts en ik heb ergens vernomen dat ze ook nog ergens in de voorronde van de grote prijs van Rotterdam hebben uh, meegedaan maar dat kan ik straks beter aan haarzelf uh, vragen het uh, wordt een beetje een uh, verhaal met backtracks dus dat uh, komt dan ergens uit dat laptop uh, vandaan en dan zal zij uh, daar het een en ander de partijen bij gaan zingen dat is een beetje de bedoeling uh, het zal niet de eerste keer zijn binnen een week. Want volgende week krijgen we een hiphopper op bezoek. En dat is Young Louie. Uh, dat uh, in het kader weer van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dan is het weer de laatste donderdag van de maand mensen. Dus dat schiet ook alweer op. Um, vorige week was het dus spitsuur als het gaat om de nieuwe muziek. Nou, dan kunnen we daar nog een beetje op uh, voortborduren. Um, deze dame, die gaat uh, komen. En ik dacht dat zij op uh, 20 oktober hier in de studio zal zijn. Om een deel van haar EP uh, te laten horen. Want uh, die uh, gaat dan een week later verschijnen. Daar zit ook een hele tournee aan vast. Of tenminste in ieder geval een uh, klein toeneetje. Uh, waarbij ze een aantal optredens doet. En uh, Lisette Aviva, over die heb ik het. Want uh, dat zal dan de derde keer zijn dat ze hier bij ons in de studio is. En dit is de single Overdressed Unprepared. Sluit mijn ogen, denk na. Mijn moeder is blurt, dus ik wil worden als pa. Wil ze pushen, die kilo's, al ben ik zelf niet zwaar. Ga niet naar de gevangenis, kom niet in gevaar. Dat is wat ik zei, en dat was het plan. Was de jongen om te beseffen dat het bijna niet kan. We leren als we groeien, maar soms duurt het te lang. Wie niet horen wil, moet voelen, bro, dat krijg je ervan. Ben de zoon van een dealer, ik ben een zoon van een man. Dat mijn broer jong verloren. En hij maakte geen kans Wij zijn kinderen van God, maar het voor luidt soms de dans Want ook als je weet hoe je moet rennen, is de marathon lang Het is een leven vol verleiding De drugs -dealers droom is een leugen, een verleiding het Geld die je maakt, heeft een prijs en handleiding Je vrouw kan van je houden, maar zal kiezen voor een scheiding Je raakt je kinderen kwijt En is het niet door dealen, is het te weinig tijd Achterom kijken is een deel van je lijf En je vrienden zijn geen vrienden Stay woke, blijf wijs en perspectief Dat hadden we niet Dan kijken tv en wij zien de streets Mannen met kettingen die te hard gaan op beats Disrespecten de vrouwen in kamers van wiet Shit was mijn drugs dealers droom. Dank God voor het feit dat ik meer lijk op mijn oom. Heb money op mijn rekening, kan rusten waar... En ineens uh, ben, je, uh, ben je met, uh, ineens met vier mensen in de studio, hè? Ik, ja, <laughs> dat is wel heel erg uh, bijzonder. Goed, uh, dat was uh, Drug Dealer Droom van Ruel. Uh, hoe kom ik daarop? Dat heb ik ook uh, van de week weer voorbij zien gekomen bij uh, Nick Wolters. Dat is een man die bijna alle optredens in Nederland afstroopt. Uh, en Ruel is een van de finalisten geweest van de grote prijs van Rotterdam. Nou, weet ik ook niet precies zeker of hij gewonnen heeft of niet. Volgens mij wel. Maar misschien word ik zo dadelijk wel weer door Willem de Waard op de vingers getikt. Want die zit mee te luisteren. En dan zie ik hem weer een mes van je bericht komen. En die kan dan meteen uitleggen hoe dat zit. Maar goed, ik heb het ook niet 1, 2, 3 paraat staan. Omdat ik met allerlei andere zaken bezig moet zijn. Maar goed... Ehm, um, daarvoor hoorden we Lisetta Viva met over Unprepared. Straks. En ze is nog in de studio. Flora, dus uh, ja, die. Uh Kom er maar bij. Dan uh, pak ik de microfoon vier. Die staat daar. Dus, deze? Ja, deze. Hallo. Ja, hallo. <laughs> uh, nou, zei ik net. Uh, jij had ook iets met die grote press van Rotterdam? Nee, dat is eigenlijk uh, iemand die ik zelf persoonlijk ken. Dat is Jolien. Jolien die had meegedaan. Zie dat was hem. Ja, die heeft ja. echt uh, super geperformd. En ja. daar heb ik ook laatst een uh, optreden mee gehad. Mm. En, uh, nou ja, echt ook een toffe meid. Dus check eruit. Ja, want uh, zij um, heeft vorige week <laughs> gewoon nog even een, een single gedropt. Ja. de uitzending. Dus ik denk, ja mag ik hem draaien of niet? Dus ik moest uh, nog even heel snel uh, dat, uh, dat doen. Uh, maar jij uh, bent dus niks. Je hebt niks met Rotterdam of wat dan ook. Uh, de grote prijs van Rotterdam zou ik wel uh, misschien volgend jaar graag mee, gewoon mee willen doen als ja. dat kan. Ja. Want ik uh, studeer zelf ook in Rotterdam. Codearts, hè? Kodarts, ja, ja. zie je. Ja. Dat had ik wel voldoen. <laughs> Klopt. ja dat. dat, dat. Ja. Ja. Dus, uh, maar het is nogal, uh, ik vind het nog een beetje R&B-achtig uh, klinken bij jou. Ja, het heeft wel een beetje R&B-invloeden. Hmm. Uh, ook af en toe komt er poprock een beetje in terug. Ik uh, houd het gewoon lekker uh, breed. ja je houdt het lekker breed. Nou, dat gaan we straks uh, horen vanaf 8 uur. Ja. Uh, ik uh, zou zeggen, ja, die jongens zijn nu al uh, de, de boel aan het uitrollen. Dus, uh, ja, misschien kan ik even helpen. Nou ja, goed, dan moet ik ook nog even wat doen. Dus uh, vandaar dat ik ook uh, met, uh, met duizend en dingen tegelijk bezig ben. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Ja, dus, uh, zeker uh, Dat uh, straks, uh, dat was even de eerste introductie van de dame... die Vanavond bij ons het een en ander gaat doen. Here's you say. En dan komt er wat. En het klinkt. haast. Um, klassiek. Go. You know. I love and I wish and I pray for you. Just never forget who you are. Never change, never, never, no, no May your dreams come true, may you wish upon a star. Eeny, meeny you must my, stay my heart. Tell me you like it when tell, me, way you way like you. It when tell me you like it when I touch tell you. you. Like when I'm broke, you, you, like you, you, you, like you, you Now I'm as happy. Don't want you to know Ride or die Let me hear you say I my dreams when we meet i find true love in the words that you speak Baby, baby, boy, will you be mine, mine till the end of time? time. Take my hand, Now let me be your guy I'm You don't ever let them tell you what to do, so don't. Een beetje Simon en een beetje Garfunkel zat er toch wel een beetje in bij deze Yellow Fox en Forever Young. Eh, daarvoor hoorde je Hurt You Say en dat was van Tammy de Mijners. Ja, dan moet ik wel een beetje opletten met, met het een en ander. Um, nog meer nieuws, want uh, we hebben toch weer een aardige agenda die een beetje vol begint te lopen, ook uh, komende maand. Volgende week uh, staat hier ook iemand die de backtracks heeft meegenomen. Want zo heet dat met een mooi woord. En dat is Jong Louie, een hiphopper. Nederlandstalig uh, werk. Dus die komt volgende week in het uh, kopje. Onder het kopje 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En uh, dan is het uh, waarschijnlijk even rustig. Dan hebben we vanaf 13 oktober gaan we weer gas geven. Dat uh, is Sam Saxton. En die komt uit de buurt... Want die kreeg van de week even het bericht van... Zou je daar eens even op willen letten? En is het misschien niet mogelijk dat wij, uh, uh, ja, dat wij uh, deze dame bij jullie live kunnen laten spelen? Althans, dat was het management uh, die dat uh, vroeg aan ons. Nou, wij zijn de broers er niet. En uh, Sam Sexton heeft al de nodige sporen verdiend. En het sluit ook mooi aan op wat we net hebben gehoord van Yellow Fox. Amerikanen, een beetje country... En dit is de laatste single die ze heeft uitgebracht. Deze Sam Sexton komt uit Sandpoort En het nummer dat heet Misty Days. Deze Sam Sexton die uh, volgende week, uh, ja nee, over twee weken dus, bij ons in de studios. Drie weken zelfs. We zijn er helemaal van de van de uh, boven van. Maar goed, uh, we gaan eventjes terug naar dat hele verhaal van die grote prijs van Rotterdam. Want dan is er maar één ding mogelijk. Je moet gewoon eventjes het uh, verhaal bij Radio maar eens even erbij pakken. Want daar staat het allemaal mooie en gaaf erbij. Uh, want dat was zaterdag 17 september. Dat is dus vorige week, of afgelopen zaterdag eigenlijk uh, geweest. Categorie Bens. Daar heeft uh, Chasing Hills. Uh, met uh, de meeste prijzen zijn ze ervan doorgegaan. En die jullie wel, Die je net hebt uh, kunnen horen. Dat was dus de winnaar van de juryprijs. Dus die uh, ging eigenlijk... Met het, uh, met het grote verhaal. Want uh, de jury, ja. dat is natuurlijk de belangrijkste. Uh, een dag later was het de beurt aan uh, de singer-songwriters. En daar waren ook vijf finalisten. Daniel Nollet. En die naam Nollet, dat moet uh, bij een aantal mensen toch wel wat alarmbellen doen afgaan. Want het is inderdaad familie van Joshua Nollet. De grote man van Chef Special. Ik geloof dat het uh, neven zijn Tessa, uh, Lucia, uh, Jorma en Alexandra Alden, dat waren de uh, deelnemers. En die vijf finalisten moesten in zo'n uh, zo 20 minuten... de jury het aanwezige publiek overtuigen van hun optreden. En Daniel Nollet die werd aan het einde van uh, de avond benoemd... tot de juryprijswinnaar. Dus hij is uh, eigenlijk uh, min of meer de man... die het uh, uh, daar bij de songwriters naar zijn hand heeft weten te zetten. Dus dat is uh, zo'n beetje het uh, hele verhaal... van, uh, van de Grote Prijs van Rotterdam... Uh, dat we daar enige insteken uh, hebben gehad. Uh, dat blijkt wel uh, met Jolien. Uh, die uh, deed daar ook aan mee. En vorige week was zij een van uh, de mensen... die nog een nieuwe single uitbracht. Uh, dus ik nog tijdens de uitzending... nog even met de management bezig... om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen. En dat is dan uiteindelijk gelukt. Uh, die hoor je straks. Maar eerst ook een single... die ook uh, sinds een week eigenlijk uit is. En dat is uh, deze van Where. En dat nummer dat heet Seaside. You at the seaside, you came in with the tide. I met you at the seaside. I held you close, wind and the salty air, the sun on your. I met you at the seaside I came in with the tide I met you at the seaside I've kept you close Smiling your shining eyes Gods in the clear blue sky and with me, I'm depressed. I try therapy just to help me forget. They made me feel so. Van de finalisten van de grote prijs van Rotterdam van afgelopen week is deze Jolien En dat was in de categorie bands. Je zou bijna denken van uh, het is een dame die uh, toch uh, eigenlijk meer in de categorie songwriters uh, moet zitten. Maar uh, kennelijk heeft ze met een hele begeleidingsband uh, gespeeld. Ja en dan uh, zit je al gauw in die categorie. Um, daarvoor hoorde je Where met Seaside. En dat is een band uh, die uit de buurt van Leiden komt. Uh, regelmatig uh, laten ze dus ook uh, singles uh, hier uh, vallen. En ja, wij zijn ook niet te beroerd om ook die single uh, te laten horen. Deze meneer, die kent uh, denk ik wel, uh, zo uh, langzamerhand een beetje een deel van Nederland wel. Uh, Melle, uh, Melle Boldard, zoals die voluit heet. Uh, regelmatig uh, is hij uh, toch uh, wel een beetje te horen geweest. En een week of drie geleden heeft hij opnieuw een single uitgebracht. Uh, en die single, dat heet uh, Carry On. out of first, you keep waiting and I know I said we'd be together soon. My heart is bruised, smashed in two, I'm tired of craving what the others have, what the others do. So much more than the body can bear to We open mind again I felt I was sorry For the first time the weight of my feet I'm giving my En Lift It the Wait. We hebben nog een kwartier wat betreft dit eerste uur van deze uitzending. Dus wat dat er gaat, schiet het al aardig op. Uh, daarvoor hoorde je Melle met een nieuwe single Carry On. Um, over nieuwe singles gesproken, want dit komt van het laatste album van Inneroe. En dat is ook als single uitgebracht. En dat uh, nummer dat heet Weehoe. Even met uh, Inneroe. Um, ja, want uh, nieuwe singles, die komen ook vandaag in een keer uh, ook uh, voorbij. En deze, uh, die komt morgen uit. Uh, en we mogen hem alweer vooruitdraaien, maar dat is ook een dame die ook bij ons haar allereerste single ooit heeft uh, gedropt. En dat is Rona Rona met haar nieuwe single en het nummer dat heet Inside and Out.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 So maybe we can answer it all it slow and just follow the flow. Love is easy, honey. You make it easy for me.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 and just follow the flow love is Hij is ooit hier bij ons uh, geweest in het uh, kader van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... waar volgende week dus weer een aflevering van is. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Rona, Rode, Inside and Out. Um, tot aan het nieuws van 8 uur, een instrumentaal nummer. Ik heb het uh, vorige week ook al uh, laten horen, maar waarom ook niet? Uh, want anders komt het nooit aan bod. En dat is Luca Schuurman, uh, haast klassieke stuk, experimenteel, instrumentaal... De zon van achter dreams.